Ze ZANG I'll take one shot for Man, I'm thinking that I run the whole block I don't know if it's just because Pineapple push between my jaws Has got me feeling like I'm on top Feeling like I woulda stand up to the cops And stand up to the big guys Because the whole of them are sobs All the talk, them are fly Unemployment no job No getter, you cannot escape the trap called Bruna Mars alongside Gangsta Priscilla A.K.A. D.M.A. Junagang Marley Yes, sir <laughs> You best believe Het is weer vijf uur geweest dat we zeggen. Het weekend in met Krim en Niels. Deze week een speciale week, dat ga ik zo uitleggen. U hoorde uh, het eerst in deze uitzending. Walk away with... Ja, dat is zo heet hij. Walk ja, away walk with. Away en hij, heet away, de... yeah. van, hij is van de script. Daarvoor, daarna Bruno Mars met Lucas Blue. So. Fred the Streets Have No mijn Name van You Do. Hmm. Daarna Bruno Mars voor the first time. En zoals je misschien al merkt, zijn dat uh, steeds hetzelfde. Ja, dat zijn drie artiesten. Die gaan we vandaag de hele dag draaien. Ja. De hele avond en middag nog. De van de middag. Deze twee uurtjes. En de uh, artiesten zijn U2, The, The script. script en Bruno Mars. Ja, wie anders dan Bruno Mars. Uh, misschien denk je het al, maar U2 is een oude band. Het is al lang bekend, lijkt mij. Een, goeie, een oude goeie. Een oude goeie. Een goede oude. The Script is ja al redelijk bekend ook. Oh, Alleen, ja. ja. jij kent het nog niet zo goed, hè Niels? Nee, ik niet, maar... Dat Die zijn al een jaartje of zes, zeven bekend. En de nieuwe opkomende artiest is natuurlijk Bruno Mars. En het principe is dat wij straks aan het eind van de uitzending het beste nummer en de beste artiest of band uitkiezen. Want de script en YouTube zijn twee bands. Dat hoeft niet dezelfde te zijn. Wat ik daarmee bedoel. Ja, ik snap het. Dus het hoeft niet YouTube met bijvoorbeeld Where the Streets Have No Name te zijn. Het kan ook worden YouTube. De beste band? Ja, met voor the first time. En voor the first time van de uh, script of uh, okay, okay. Just The Way You Are van Bruno Mars. En we kiezen ook nog per artiest kiezen ook nog het beste nummer uit. Okay. En dat gebeurt allemaal aan het eind van de uitzending. Tussendoor hoor je nog wat informatie over de artiest en over hoe en wat. Waar komt hij vandaan? Hoe zijn ze begonnen? Ja, bijvoorbeeld de script, daar, die komen uit iets waar je toe ook vandaan komt. Je bedoelt uit hetzelfde land, niet uit iets. Want iedereen komt uit uh, zijn moeder, zeg maar. Of vader, sommige mensen. Maar dat zijn weer hele bijzondere mensen. Dan gaan we nu luisteren naar Dead Man Walking van uh... the, script. the Script. Nee, sorry, voor de first time. Ik vergis me. Thank zijn ja. we weer. Ja. We gaan wat vertellen over YouTube. Hiervoor hoorde u u uh, met uh, Vertigo. En, daarvoor de, en uh, ik ga nu wat vertellen over YouTube. YouTube is begonnen 25 september 1976. Maar niet als YouTube. Ze begonnen als Feedback. Feedback? Feedback. Lekker naam. Zeker. Larry Mullen, de drummer, die uh, had er een blaadje opgehangen op een school. Ja. Waar ze een, uh, een zanger een en een gitarist zongen, uh, zochten. zochten. YouTube had zich aangemeld. Oftewel Bono had zich aangemeld. En hij zei dat hij kon zingen en uh, gitaar kon spelen. Bono. Dat zei Bono. Totdat ze uh, hem gingen interviewen en vragen of het uh, ja, iemand was voor de, goed voor in de band. Zei Bono het helemaal niet te kunnen. <laughs> dat is toch geniaal. Ja, en hij kan het wel eigenlijk. Uiteindelijk. En ook Edge uh, reageerde hem. Hij reageerde op de, op, de op de advertentie. En die namen ze aan omdat hij uh, goed was... Uh, ja, voor de populariteit van... Uh, voor de meisjes. Voor de meisjes, precies. Dat doen ze nou bij mij nooit. Nee. <laughs> Wat? Ja. Ga verder. Begin uh, 1978 veranderde de uh, naam van de band in Hype. En pas uh, veel later uh, veranderde het in uh, U2. Ja, en dat doen tralas op in de Melkweg, toch? Ja, dat, dat was hun keer. eerste optreden van U2, onder de naam U2. En de Melkweg is? In, in Amsterdam. Mooie stad, achter de Achter de, de duinen. <laughs> Nee. Uh, we gaan nu luisteren naar Break-Even van de script. Komt ie. But I'm barely breathing Just praying to a God that I don't believe in Cause I got time while she got freedom Cause when her heart breaks, no, I don't break even The best days will be some of my worst She finally met a man who's gonna put her first I break snow and don't freedom Van you two, daarvoor her world goes go on. Goes on ja. Van Bruno Mars. Break even de, van de script en daarvoor Vertigo van you 2 Ja, en uh, ik moet even sorry zeggen. Wat dan? Ik uh, het deed ging het fout. Stroms. Ik drukte de verkeerd knopje. <laughs> kan gebeuren, het is even weer inkomen. Met 2011, gelukkig een jaar nog. Het mag eigenlijk niet, maar toch. Um, we gaan zo luisteren naar Bruno Mars met. Uh, nee, naar de script met. Ik weet het nu niet meer. Ja, we gaan zo luisteren naar de script. Maar eerst gaan we eventjes wat vertellen over Bruno Mars. Kijk, um, Niels. Ja. Bruno Mars. Ja. Hoe groot denk je dat hij is? Ja. 185. Ja, ik weet niet precies de meters, maar hij is kleiner dan jou. Oh. En jij bent? 140. <laughs> nee, ik ben 180 bijna. Ik zit al de hele tijd om me heen te kijken. Ik zie niemand. Ik hoor wel iemand praten, maar ik zie niemand. Maar goed, vrouw grap, sorry. Hij is iets oh. van een 160 dus. Ja, hij is... Uh, ja, zoiets. Um, voor de rest, um, hoe denk je dat hij echt heet? Want hij heet helemaal geen Bruno Mars. Karel, ik heb geen idee. Nou, het lijkt er wel op. Hij heet gewoon Peter. Peter. Ja, Peter. Peter hm. Hernandez. Hey, Peter. Ja. Uh, wat, het, het lijkt toch totaal niet op Bruno Mars? Nee, het is artiesten naam, ja, weet ik niet. Ja, dat weet je ook wel. Ik ben niet gek. Nou, weet beetje. Ehm um, ik ben nu even heel snel een hit aan het opzoeken. Van uh, een hele bekende gozer. Die uh, laatst ook bij uh, bijvoorbeeld The Voice was. Hij heet CeeLo Green. En daartussen tussen die twee is dan Link. Ze hebben al een nummer opgenomen die Other Side. Heerlijk nummer. Maar ze hebben ook... Uh, ja, Bruno Mars heeft ook iets voor CeeLo Green gedaan. Oké. Okay. Dat is L1. En okay. nu komt... Uh, ja, best wel vind ik een, uh, een grappig weetje. Ja. Yeah. Want... Hij... Uh, hoe heet het? Um, Bruno Mars was in het begin, lukte het echt nog helemaal niet uh, qua, qua muziekwereld en alles. Ja. Je het zei... verliep niet soepeltjes. Nee, nee het verliep helemaal niet soepeltjes. Oké. Okay. Ik herken dat gevoel. Ja. Ja. Maar hij gaat dus allemaal instrumenten kopen, cd'tjes, platenmaatschappijen. Uiteindelijk... Kopen? Kopen? Pl platenmaatschappijen kopen? Nee. Ja. Oh. Daar, daar gaat hij, zich... ja, daar, daar kan je, je inkopen, zeg maar. Dat ze ja. een cd voor je maken. Ja. Dat snap je toch wel? Hoop ik. Maar hij ging het dus allemaal doen, en uiteindelijk ging hij failliet. Wie? Bruno Mars? Ja, Bruno Mars! Oké. Okay. Ja, en dat zou je nu toch niet zeggen? Nee, dat klopt. Maar even uh, tussendoor, even het achtergrondmuziekje uitzetten. En zet ik deze even aan. Ik hoop dat jullie het kunnen horen. Want dit nummer, dames en heren, is door Bruno Mars geschreven. Weet je welke het is? Wel bekend als Fuck You fuck van... You van... Kilo. Chilo Green. Chilo Green. Fuck you. Thanks, mate. <laughs> Alsjeblieft. Maar, de, wist jij dit? Nee. Ik ook niet. Ja, je vertelde me het er straks dus. Ja, uh, ik vertelde het Nee, maar uh, ik wist het niet. Niet zeggen dat we een voorbereiding voor dit programma hebben. Oh. Geloven de mensen niet. Oké. Okay. Maar dat is niet het enige, want hij heeft ook nog uh, dat nummer van you spin in my head Die heeft hij ook geschreven. Oké. Okay. Dat is echt, uh, ik heb het niet geweten. Maar het is ook echt iets minder... Uh, ja, hij laat wel fuck you tegen de politie, denk ik. Want later werd hij ook opgepakt. Wat well dan? Ja, drugs. <laughs> en uh, uh, voor mij was het wiet. Hoe lekker. Ja, <laughs> ah, dat zou ik niet zeggen. Maar dat was ook wel weer grappig, want hij heeft natuurlijk ook een nummer met Trevi McCoy opgenomen. En die gozer, die was in Duitsland een, twee weken ervoor opgepakt. Met precies hetzelfde, met wiet. Oké. Okay. Dus ik denk dat ze een link hebben. Nou, tot zover de feitjes over uh, Bruno Mars. In het tweede uur nog even de scrub, de feitjes daarvan. Ook heel bijzonder, want we gaan verklappen dat eigenlijk twee van onze bands, slash artiesten, uit één land komen. Ik wist het niet. Ik wel. Ja, nadat, je, nadat ik het je heb gezegd. Ja, precies. Hey, wat ik nee, van ben. de ene wist ik het. Van wie? Van je toe. Oké, okay. niet zeggen welk land, hè? Nee, ik zal wat niet okay. zeggen dat het Ierland is. Wat? Ik, ik zal ik niet zeggen dat het Ierland is. Ierland? Ja. Of dat goed is de mensen. Hoor, zo, we gaan nu eerst even luisteren naar een echt verschrikkelijk lekker nummer van de uh, script. Dead Walking. I hear the angels talking, talking, talking, now I'm a dead man. I talking, talking, now dead man. I See my name in shiny lights, yeah, a different city every night, oh, I, I swear, the world better prepare for when I'm a billionaire, yeah, I would have a show like over. I would be the host of everyday Christmas Give Traffy a wish list I'll probably pull a Angelina and Brad Pitt And adopt a bunch of babies that ain't never had shit Give away a few Mercedes like, here lady, have this And last but not least, grant somebody their last wish It's been a couple months that I've been single So you can call me Traffy Claus, modest the ho-ho <laughs> Get it? I'll probably visit with Katrina here And damn sure I'll do a lot more than FEMA did Yeah, can't forget about me, stupid, everywhere I go I had my own demons. Oh, every time I close my eyes, what you see, what you see, I bro? see. Ik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 I wanna be a billionaire, so fucking bad. So Buy all of the things I never had. Buy everything. <laughs> I wanna be on the cover of Forbes magazine. Smiling next to all Yeah.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 Met bluswater vervuilde oppervlaktewater bij het ramterrein in Moordijk bevat kankerverwekkende stoffen. Dat blijkt uit onderzoek in opdracht van het waterschap Brabantse Delta. Het vervuilde water wordt opgeslagen in tanks omdat het niet op een normale manier veilig kan worden gezuiverd. Uit de test blijkt dat er onder meer kankerverwekkende aromaten in het water zitten zoals xyleen, naftaleen en toluene. De gemeente Moordijk zegt toe nog vandaag uit te leggen wat een en ander betekent voor de volksgezondheid.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 In Wallonië hebben de overstromingen aan drie mensen het leven gekost. Ze verongelukten toen ze met hun auto door het water slipte. Het regen- en smeltwater leidt tot grote overlast in Wallonië. Wegen zijn afgesloten en kelders zijn ondergelopen. In Zuid-Limburg maakt men zich zorgen over het stijgende waterpeil van de Maas. Op een aantal plaatsen langs de rivier zijn pompen neergezet. Ook Duitsland kampt met wateroverlast. Jan Blokhuizen en Koen Verwij staan op de plaatsen 1 en 2 na de eerste dag van het Europees Kampioenschap schaatsen in Kolalbo. Blokhuizen en Verwij werden tweede en derde op de 500 meter en eindigden op de 5 kilometer als vierde en tweede. De 5 kilometer werd gewonnen door de Rus' Kobrev. Het weer. Hier en daar nog wat regen tussen de 3 en 10 graden. Vannacht blijft het enkele graden boven nul. Morgen wordt het herfstachtig en tussen de 7.